Tien uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De vakbond voor Defensiepersoneel VBM wil dat er een meldpunt komt waar seksueel misbruik bij Defensie kan worden gemeld. Dat meldpunt moet dan door een onafhankelijke organisatie worden beheerd. VBM-voorzitter Jean Deby zegt dat in reactie op een misbruikzaak in 1982 op de Koninklijke Militaire School in Weert. Een oud-militair van 52 zegt in de volkskant dat hij op een avond door vijf andere militairen werd vastgebonden op bed en door een van hen werd misbruikt. Toen hij het meldde bij de leiding werd hij weggestuurd. De belagers werden niet gestraft en de hele zaak werd door defensie verzwegen. Toen de oud militair in 2015 naar de inspecteur der krijgsmacht stapte, hoorde hij dat zijn zaak was verjaard.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 In Londen wordt door honderden mensen van de politie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst jacht gemaakt op de dader van de mislukte bomaanslag gisteren in de metro. Premier May heeft inmiddels de terreurdreiging opgeschaald naar het hoogste niveau omdat een nieuwe aanslag ieder moment kan worden gepleegd. Mogelijke doelwitten in Londen worden bewaakt door militairen waardoor zo'n duizend agenten vrijkomen om te patrouilleren. De appenoogst wordt dit jaar waarschijnlijk de slechtste in tien jaar tijd. De fruittelers voorspelden in het voorjaar al dat de opbrengst laag zou zijn... doordat het vroor terwijl de bomen in bloei stonden. Naar verwachting wordt er 234 miljoen kilo appels van de bomen gehaald. Zo'n 100 miljoen kilo minder dan in voorgaande jaren.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 Hearts gone astray, deep in hurt when they go. I went away just when you. En uh, natuurlijk ver daar buiten, want iedereen die luistert mee op dit moment. Het is zaterdag 16 september. Het regent hard buiten, maar vanmiddag schijnt de zon. Dus, uh, het is hier ook lekker warm ook. Kom vanmiddag maar lekker naar buiten. We zitten in Hotel Hoogland, waar de koffie en thee rijkelijk uh, wordt geschonken. Uh, gratis, vanzelfsprekend, met dank aan Floris Haber. Uh, aan de muziek en de techniek uh, zit op dit moment Gaspar Geurensen. Fijn Casper dat je er weer bent. De redactie uh, was uh, van Gert van Kuik en eindredactie G. Rutte. En G. Rutte zit ook naast me. Ja, goedemorgen Pieter oh, jouw Dank je uh, We hebben een leuk programma. Ja. Vertel eens even, wat gaan we het eerste uur doen? Nou, het eerste uur. We beginnen met uh, het tweejarige jubileum van uh, de yoga studio Daan Dasane. En uh, en jou zit daar al voor ons uh, om daar meer over te vertellen. Uh, daarna uh, komt Gilles Kok, oh, ja, er worden nog steeds redders op zee gevraagd, hè, de opstappers, zeg maar, bij de KNRM. Uh, en wij eindigen met muziek op de zondagmiddag en daarvoor komt Onno van Dijk, stem- en zangpedagoog. Ja, dat en daar gaan, is... gaan we gaan even boodschappen doen en dan ja. het tweede uur gaan we praten met onze wethouder gert Bluis, want de begroting is uit en daar hebben we toch wel wat vragen over, maar er zijn meer Onderwerpen die we hem eventjes goed zullen doorvragen. En dat uh, gaan we uitgebreid doen. En we sluiten het tweede uur af. met uh, Monique van der Zwart over Journey for Life: Hoe je innerlijke krachten kan vinden. Ja, ben, Pieter. Ik ben benieuwd <laughs> hoe, hoe ik aan mijn krachten kom. <laughs> goed, wij, uh, tegenover ons zit Daniel uh, van de Sana Yoga Studio. <laughs> Waar staat hij nou voor? Dan... Nou, het is een beetje een woordspeler. Goedemorgen, trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, daan Dasana is eigenlijk een, een houding, dat is eigenlijk Dan dus 1 a. Maar omdat ik Daniëlle ja. korting daan, hebben we een beetje daarmee gespeeld en het letter toevoeg. Maar het is een, een traditionele yoga houding. Oh, dat wist ik niet. Ja. Ik dacht ja. inderdaad een samenvoeging uh, van de namen, zeg maar, eigenlijk ja. van jou uh, voor jou en van. Een Houding en dan oh. dat naar, is een uh, ja dat is stafhouding. Oké. Okay. Dat is gewoon uh, een mooie rechterrug. rug. Uh, dat is een standaard houding, ja. zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, Leuk. De, nou, e moet je mij even helpen. Yoga, dat woord dat ken ik. <laughs> maar dan nou zie ik dat jij in je programma, en je hebt met tien medewerkers werk je daar in je programma als tanga yoga doet... bikram yoga... hatha yoga... power yoga... vinyasa yoga... yin yoga... Stressrelease yoga. Ja. Hot yoga of niet hot yoga, alles kan bij jou. Ja, maar wat zijn, die, wat zijn die verschillen? Nou, weet je, je, uiteindelijk is het gewoon één traditionele Hatha yoga soort. En over de jaren heen, over de afgelopen jaren, heeft iedereen een beetje een eigen soort ontwikkeld. Ashtanga yoga is al heel oud. Rustig, rustig. Ashtanga yoga, wat is Ashtanga yoga, dat is een, uh, een serie, een vaste serie, die wordt uitgeoefend, uh, oftewel uh, in een groep of zelf, maar de houdingen zijn altijd hetzelfde dus heel oud en daar vandaan hebben ze weer andere yoga soorten gedaan, zoals vinyasa yoga uh, wat meer naar de moderne wereld gebracht en uh, ja, yin yoga is ook weer gewoon een hele nieuwe vorm yoga, wat heel passief is maar wat wel heel erg goed werkt op de dieper liggende spieren bindweefsels en banden en uh, ja, zo heeft iedereen een beetje gaandeweg uh, de yoga een beetje voor zichzelf ontwikkeld. En waarvan zij dachten, de goeroes, dat dat goed zou zijn voor, voor ons. En wat ook inderdaad zo is. Maar is. als ik nu bij jou kom en ik ja. zeg ik wil aan yoga doen... Mm -hmm. Moet ik dan wel weten wat al die verschillen zijn? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Je kan gewoon als beginnende kan je gewoon binnenkomen. En Ik zal je adviseren aan de hand van uh, wat vragen... Uh, hoe je gezondheid ervoor staat... hoe je lichamelijke gezondheid ervoor staat... wat dan voor jou het beste is om, uh, om mee te beginnen. Dan ga ik je natuurlijk niet meteen in de heetste ruimte zetten... maar dan zou ik bijvoorbeeld zeggen... Van, nou, begin lekker met een rustige yoga soort, waar je wat meer de tijd hebt om de houdingen wat te leren kennen... en waar het wat rustiger wordt uitgelegd... en dat je zo heel langzaam kan doorvloeien... Naar, naar iets anders. En wat is het verschil met warme yoga? Nou, de warmte die zorgt ervoor dat de spieren wat soepeler worden maar die zorgt ook weer voor dat je afvalstoffen wat sneller kan, kan kwijtraken en uh, het geeft ook weer een soort bewegende meditatie, dat vind ik zelf heel fijn want de temperatuur kan wel oplopen tot 38 graden. En ja, en dat is echt heel fijn. Het is een beetje ook in een droge warmte, want het is een infraroze warmte. Dus. En dan moet je heel erg geconcentreerd naar je ademhaling gaan. Dus dat je heel erg gefocust weer naar binnen moet gaan. Eh, terwijl je ook die houdingen doet. De meeste mensen als ze sporten in een sportschool of, of waar dan ook. Wat ook natuurlijk hartstikke goed is. Maar die gaan denken wat voor boodschappen ze moeten doen. En alles raast maar door dat hoofd heen. Maar hier moet je echt teruggaan. Naar binnen. Naar jezelf? Ja, naar je, vooral naar je ademhaling. En als je naar je ademhaling gaat, dan ga je al automatisch al terug naar, je, naar jezelf. Ja. En dan zorg je ervoor dat het hoofd een beetje leeg wordt. Geeft toch een soort uh, uh, ja, meditatieve effect. En, en kan iedereen dat? Um, een mening over verdeeld. Uh, sommigen zeggen van wel, ik vind dat je dat gewoon lekker rustig moet opbouwen. En uh, um, ik vind ook niet dat iedereen dat kan. Iemand die echt een hele hoge bloeddruk heeft, uh, zou ik zeggen, doe het vooral niet. Ga gewoon een andere yogasoort doen. Maar als je gewoon in goede gezondheid bent en je hoeft niet, absoluut niet lenig te zijn, want dat komt best wel heel erg snel trouwens, mm -hmm. uh, als je eraan gaat beginnen... Dan uh, kan je rustig meedoen. En altijd luisteren naar je eigen lichaam en hoe ver je bent. Dat is het mooie. Het is jouw uh, practice. Dus je let vooral op jezelf. Het is geen competitie. Je kijkt niet naast je. Je kijkt niet voor je. Je let gewoon echt op jezelf. Maar dat leer je ook gaandeweg. Ja. Ik, ik, lees, ik lees in jouw uh, publiciteit dat je er sterker, leniger en vooral slanker van wordt. Nou, daar ben jij het voorbeeld van. Maar uh, ik kijk even naar mezelf. Dat is natuurlijk wel uitkomst. Slanker ja. worden. Ja, dat, dat zou ook zo zijn in principe. Mits. Mits je ook gewoon goed en gezond eet. <laughs> Het is niet zo dat jij lekker uh, elke dag een appelgebakje zit met een toefjeslag op. En dan daarna de yogaklas in gaat. Dat je dan nee je moet wel bewust en gezond gewoon eten. Ja, maar jij, eten. Maakt, jij maakt reizen en je schrijft een lekker wijntje erbij. Dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Ja, ja. Ja, ja, ik doe ook echt af en toe een lekker wijntje erbij. Nou, dan gaat soms de weegschal eventjes een beetje omhoog. Maar dat moet toch kunnen ook. Ja, dat vind ja. ik ook. Dat is een ja. beetje belangrijk wat je dan vindt in het leven. Het, eh, je moet ook gewoon van alle kanten een beetje kunnen genieten. Dus eh, ja, dat, zeker met de zomer. Dus is bij mij ook die al wat omhoog gegaan. Ja. En nou nu is het weer een mooie tijd om uh, weer een beetje terug te gaan. En uh, mijn practice weer een beetje op te pakken. En dan aan je voeding weer te gaan denken. En dan samen met die beweging val je af. Ik ga even weer terug naar het begin. Mm -hmm. je, je praktijk zit op de Torbekstraat, nummer 5. Ja. Dus de passage althans de passage zijn die we kennen tegen bouwers uh... Oude bouwers. Oude bouwers. Ja. Ja. Tegenover het casino. Tegenover, het casino. Tegenover het casino. Nou, daar is uh, de praktijk. Hoe ben je zo begonnen? Je hebt in Thailand gestudeerd, heb ik begrepen. Ja, ik heb onder andere in Thailand gestudeerd. Um, ik had niet echt ambitie om uh, iets van mezelf te beginnen. Ik vond het yoga gewoon heel fascinerend. Het maakte me ook echt gewoon gelukkig. En toen heb ik een paar keer op de ten 6 wat les gegeven. Vond het toch wel heel erg leuk. Toen ben ik gewoon bij toeval onderweg naar huis langs de Torbekkenstraat gelopen. En toen stond dat pand leeg. En heb ik gewoon echt binnen een half uur tijd heb ik gebeld. Die aardige meneer is vanuit Koude gekomen. En we hebben eigenlijk zonder überhaupt wat te hebben getekend... hebben we meteen een handje geschud. En ik had geen businessplan, helemaal niks. Maar het voelde gewoon goed. Mm -hmm. En het, heel, het grappige is is dat eigenlijk alles... is toen een beetje op mijn pad gekomen. De docenten, die komen ik dan per toefening tegen. Maar allereerst moet je die praktijk inrichten en opbouwen. Ja, want die ja. ziet er fantastisch mooi ja, uit. Ja, dankjewel. Dankjewel, met heel veel liefde. En ja. ik probeer het echt mooi, netjes en schoon te houden. Alles is er dus de mensen hoeven geen matje mee te nemen, geen nee, handdoeken douches, alles douches dat daar Dus moet is er wel, hè, als je zo'n ja, praktijk ja, hebt ja, ik vind ja, dat ja. wel heel belangrijk, dat ja. het wel gewoon netjes schoon, strak en uh, vooral hygiënisch is, ja, dus ja. Um, ja, ja nou dan moet je starten, maar je bent zelf ook nog steeds aan je ontwikkelen want ja. je blijft de ene studie naar de andere ja, ja, ik heb nu net mijn, uh, een uh, suikercoaching uh, opleiding afgerond, wat is dat? Uh, dat is om uh, mensen van de suiker af te helpen, dus we hebben natuurlijk de dagen, de tijd waar we nu leven, dan eten we gewoon veel te veel suiker. En dan denk je niet alleen maar aan snoepjes en koekjes, maar ook gewoon aan uh, snelle koolhydraten uh, in pakjes en zakjes, overal zit suiker verstopt. En uh, ons hele bloedsuikerspiegel is gewoon helemaal van de wap. Dat maakt hoge pieken en weer uh, snelle dalen, waardoor we ja, heel veel kwaaltjes krijgen, waaronder natuurlijk uh, diabetes 2, wat heel veel voorkomt tegenwoordig. Maar ook depressies, um, huidproblemen, longproblemen, heel veel uh, klachten komen vanuit een te veel inname van suiker. Dus ik heb een opleiding gedaan om daar mensen, uh, ja, een 30 dagen challenge te gaan doen. Maar is echt 30 dagen helemaal suiker. Even geen Engels. Een uitdaging challenge. Ja, ja challenge. Een ja, uitdaging. Ja. ja. ja. ja. Ja, en um, als ze dan die 30 dagen hebben afgerond, dat is niet heel erg makkelijk, maar ik help ze daarbij. En ik krijg elke dag dan een mailtje en ze komen een intakegesprek en ja, een, heel, een heel pakketje eigenlijk gewoon. En daarna is het de bedoeling dat je voelt voor jezelf van uh, het, de voor- en het na-effect. Ja. En dan kan je kiezen van wat wil ik? Ga ik suikerbewust verder in mijn leven. De meeste mensen gaan dat wel doen, want die merken gewoon echt dat ze gewoon een uh, heel groot verschil uh, qua gezondheid. Veel fitter, uh, veel beter beter In je vel voelen, je kan de wereld wat meer aan. En dat je dan gewoon wat En dan krijg je ook weer dat programma dat balanceren. 80, 20 probeer ik zelf altijd aan te houden. Dus dat wijntje en dat appelgebakje zit natuurlijk in de 20. En dat 80 procent, dan ga je gewoon weer bewust verder uh, verder leven. Weer even bij het begin, beginnen. Mm -hmm, Jij staat daar in uh, de praktijk. Ja. Het is een praktijk. Heb je dan nou ook een witte jas aan als een dokter? Of? Nee hoor, ik heb gewoon uh, mijn yoga aan. Oh. Ik moest de wel eerst een beetje wennen, want het is een klein beetje bloot. Maar <laughs> uiteindelijk ja, is het maakt het wel uit. Ja, ja weet je, het is yoga en het is een warme ruimte, dus je wil ja, zo min de, mogelijk de, aan. Ja, ja. Ja, dus geen witte, witte doktersjasje. Ik, en, ik, uh, kom, ik kom bij je binnen. Ja. Wat moet ik dan voor kleren meenemen? Wat lekker makkelijk ik... zittende kleren. Dus gewoon lekker een, een, een, een makkelijke lichte broek of ja. gewoon een hemdje. Dat is prima. ja. ja. En dan zeg ik, hallo, eh, ik wil yoga. Ja. En wat ga je dan doen met me? Nou, dan ga ik je eerst even uitleggen wat voor yoga wij natuurlijk allemaal hebben. En dan gaan we daar vandaan kijken wat het beste bij je past. En dan uh, laat ik je eventjes zien waar je je spulletjes allemaal kwijt kan, de kluisjes. En dan begeleid ik je in de, in de ruimte, waar je eventjes tien minuutjes kan gaan liggen. Voorbereiding van de les, dat adviseer ik altijd iedereen. Hoe veel... lang duurt een les? Uh, gemiddeld tussen een uur en anderhalf uur. Dus dat ja. scheelt, ja. Oké, okay. ja. wat kost een les? Een losse les, dat kost 15 euro. En dan hebben we natuurlijk uh, rittenkaarten. Deze maand 15% korting, omdat mm -hmm. we twee jaar ja. uh, een jubileum hebben. En dat kost? Uh, dat is dan, uh, een, een rittenkaart kost 120 oh. euro. Ja. En abonnementen, hebben we doordat we nu twee jaar open zijn en het heel erg goed gaat. Gewoon hebben we de prijs daarin kunnen verlagen om het wat, uh, wat makkelijker te maken voor de andere mensen. Die zijn nu 75 euro per maand uh, voor ja. een abonnement. En dan, en dan, kun je en dan je mag je wanneer je wil, wil alle lessen, 7 dagen Mark. in de week. Van hoe laat tot hoe laat ben je open dan? Nou, het is meer de uren dat ik open ben. Ja. Ik geef zo twee uur tot drie uur les per dag. En tussendoor, dan is de studio natuurlijk gewoon gesloten. Dus ja, om ja. een afspraak te ja. maken eigenlijk. Nou, je schrijft je in uh, online en dan kan je je gewoon aanmelden en dan kan je gewoon binnenkomen. En als ik online me aan moet melden, waar moet ik me dan online aanmelden? Bij dandassenayoga.nl. Yes, ja, dat ja. je dus zijn. Ja. Ja, ik wil nog iets vragen. He, ja. Heb je uh, de, de, de huisarts, verwijst die eigenlijk door? Nou, jou? ik ben nu bezig met de huisarts. Want um, uh, mijn zus, uh, had ik het net al even aan jou ja. uitgelegd. Die is uh, net de Sugar Challenge gedaan. En zij is diabetes 2. En die staat inderdaad onder behandeling bij de huisartspraktijk hier in Zandvoort. En die is van vier jaar uh, insulinespuiten naar nul insulinespuiten gegaan. Dus de huisarts is daar best wel heel ja. erg blij om. En die willen inderdaad uh, mensen doorsturen. Om zo ja, toch te zorgen dat mensen iets minder medicijnen zien. De, de industrie zou er niet zo heel erg blij mee zijn. Nee. Maar de huisartsen hier zelf, die ja. hebben dat natuurlijk ja. Ja. wel. Oh, die dat zijn, is wel we staan mooi. wat dichter ja. bij de mensen. Ja. Dus die hebben ook iets van ja, als dat op deze manier kan, dan zou het fijn zijn als de mensen op deze manier, in samenwerking met een huisarts of ja. de begeleidende diabetes. Ja. Uh, om dat samen te doen. Ja, en het ziekenfonds? Uh, nee, zover dat hoort nog niet. Nee, niet goed, nee, nee, zover ben je nog niet vergoed. Nee. Dan hoop ik wel dat gaat gaat komen. Ja. En sterker nog, zelfs met de yoga hoop ik dat ook, want ja. ik vind wel dat mensen heel het erg vooruit Het voorziet behoefte, hè? Toch ja, wel ook, ja, ja, ja. ja, Maar zullen veel luisteraars ja. denken, ja, dit is alleen voor jonge uh, Nee. Zeg maar, onder de 50, nee. lenig, strak in het vel. Nee, ik heb gelukkig een hele grote doelgroep van boven de 60, zelfs tot uh, in de 70. Dus Zo. dat vind ik ja, echt heel ik een leuk. ja met ja. ja, En uh, het is even een drempel wat mensen moeten overgaan want overstappen, want ze zijn inderdaad heel bang van ja, maar ik ja. kan niet bukken, ja. en ik kan niet... Ja, Opstaan of of niet wat dan lenig. Ik ben niet meer lenig. Dat is trouwens voor jong en oud geldt dat. Maar dat is gelukkig niet zo. We hebben voor uh, de wat oudere mensen de stressrelease yoga. Wat heel fijn is. Die is op dinsdag en op, uh, op vrijdag. En dan hebben we de critical alignment op zaterdagochtend. Wat ook gewoon... een de Engelse termen? Ja, het zijn dat, gewoon hoort dat, hoort dat hoort er gewoon een beetje mee. Ik oh, kan nee, het ook nee, in Sanskriet nee. zeggen hoor. <laughs> <laughs> Daar sta je er helemaal niks meer van. Maar waar, waar staat dat voor? Wat je zegt op zaterdag? Zaterdag is dan critical oh, alignment. Ledenland, en hoe zeg je dat? Dan? Nou, dat is... Uh, je, de de uh, alignment dat is je... Uh, de, de, de, je houding, dat, nou daar ben ik zelf even de vertaling even kwijt, maar dat alles weer terug in zijn natuurlijke houding okay. komt dus uh, critical ja. alignment ja. en uh, daar werken we dan zeg maar met een strip waar je op gaat liggen en dat zorgt er weer voor dat je ruggenwervel weer een beetje zijn natuurlijke houding komt en dat zal de eerste paar keer een beetje oncomfortabel aanvoelen maar vooral voor mensen met nekproblemen rugklachten, Die zitten de hele ja. dag voor overgebogen ja. Ja. en je gaat gewoon heel langzaam weer Je schouderbladen weer omhoor, borst, brug, vooruit, borst vooruit, schouders naar Achteren. En veel mensen die kopen ook zo'n strip om mee naar huis te nemen, omdat het gewoon echt heel veel effect heeft. Oké. Okay. Ja, ja, dus dat is wel. Dat weer, is mooi. Ja. Ja, Top. jullie zitten naar mij te kijken. Nee, ja, ja. Ja, nou ja, we zitten nu ook weer allemaal hier helemaal voorover gebogen. Ja. Dus uh, ik zou zeggen... Doe even een op mee. Even ja Maar wat ik wat ik wel, echt wel heel leuk vind, om, om, misschien dat jullie ik weet het niet maar ik vind het heel fijn om de mensen bij mij die in de studio komen, om ook te zien hoe, hoe blij ze zijn. Dat doet mij echt, echt heel erg veel, uh, ja, veel plezier en vreugde als mensen dat naar toe komen Dat is voor jou leuk, inderdaad. Ja, dat dat ja. zoveel voldoening is dat, dat mensen naar je Toekomen en zeggen: Van god, mijn leven is zo veranderd sinds, uh, sinds je hier bent met de studio. Mm -hmm. En um, ja. Het ik kan me voorstellen mensen met rugpijn of nekpijn. Ja. Dat die na een, een maand of twee maanden zeggen: van ik loop weer rechtop. Ja, ook ja. dat. Maar ook gewoon het, het hele yoga practice. Gewoon het doen van de yoga. Gewoon dat momentje dat je ook bewust met jezelf bezig bent. We zijn de hele dag bezig te denken aan de anderen, kinderen, man, vrouw. Maar nooit eigenlijk aan jezelf. Ja. Dus het is gewoon heel fijn als mensen hier kunnen komen en. Ook gewoon alles gewoon even loslaten. Want je kan toch niks meer doen. En dan nee. gewoon puur op dat moment alleen met jezelf bezig zijn. In de vorm dan van de bewegingen. Maar ook van de ademhaling. Meditatie. Ja, dat is gewoon heel fijn. Ja, dus veel mensen die putten daar toch best wel veel kracht uit. En, ja. Ja. Uh, ja. Ja. en dan na Mooi. afloop van de les een kop koffie. is mogelijk, nou Met koffie niet. koffie heb ik niet, ik heb wel thee en ook geen appelgebak. Ik heb wel lekkere kokosdrankjes en lekker oh, gezonde, gezonde theetjes, ja, ja, ja, ja. dus uh, maar koffie niet. Jammer, hè. Ja. Jammer. Als ze om de hoek lopen, dan komen ze hier en dan kunnen ze lekker een kopje koffie nou, halen, Nou, zo toch? is dat, ja. zo is dat, ja. Hey, geweldig. Uh, ik ga het nog een keer noemen, Torbeckstraat 5. Ja. Uh, je hebt ook telefoon. Als mensen zeggen van, nou, ik heb toch nog even wat vragen. Kan dat? Ja, jouw Absoluut, Ja hoor. Uh, zal ik het telefoonnummer noemen? Ja. Ik heb hier staan 0639. Nee. Nee. <laughs> 06, ik, zal ik hem 5, even noemen? 2509, 64. 6 7. Ja, dat klopt. Ja. Heb ik het goed gesproken? Ja, <laughs> je hebt het heel, nou, ik denk dat je echt een heel, heel mooi voorbereiding. hebt gedaan. Het was de privé-nummer. Nee, nee, sterker nog, dit is eigenlijk mijn privé-nummer. Dit is jouw privé-nummer. Ja, ja, ja, maar ja. dat moet altijd heel opstaan, het het werd, 0, 06 0 ja. 6 25 09 64 6 En dan krijgt u Danielle aan de telefoon. Ja. En dan ja. kunt u al die vragen stellen. Maar u kunt natuurlijk ook even langs de, de praktijk. Lopen. Altijd, ja, altijd. Want er is vast wel iemand, een van de tien. Uh, ja, Mensen meestal liggen. wel drie kwartier van tevoren en drie kwartier na een les is er altijd wel iemand aanwezig. En het lijkt me toch wel lekker, lekker warm daar op zo'n matje liggen. Ja, dat lijkt me heel, heel erg heel aangenaam. Ja. Heel ja. rustig. Ja. Vooral rust. Ja. ja, heel rustig. Ja. Maar, lekker, maar dat, dat kan. Gelukkig. ja, ja en, en ik hoef niet meer een been in mijn nek te leggen nee hoor, nee, geen rare fratsen dat, hoeft, dat mag, het nee, mag maar het hoeft zei, niet Pieter nee, dat, dat is toch het beeld dat wat, wat meeste mensen, mensen hebben, hebben. Ja. acrobatisch ja. Ja, maar nou dat het, is het leuk. leuke is, ik weet niet of we ja. nog tijd hebben maar we hebben ja. kettlebell yoga en uh, die wordt gegeven door Laurens van Ooyen en hij is bodybuilder, dus hij is heel oh. breed en die geeft dus het leuke is dat de, de mensen denken dat, dat mensen die bodybuilders zijn, hele korte spieren helemaal niet lenig zijn, maar als we het hebben over Benen in de nek leggen, dan, dan kan hij dat. Ja. Ik kan dat ook nog niet. Maar ja. Je moet altijd ergens naartoe gaan. Leuk. Ja, leuk. Dus, maar dat is wel even leuk om te ja, melden. ik doe eens Daniel, even nou. bedankt voor ja, de ja, dankjewel. Jullie Het ook is voor de uitnodiging. Een stuk duidelijk voor iedereen. Dus bel er nog een keer 06 25 09 64 67 en ga langs Torbekstraat 5 in de passage. Dankjewel voor je komst. Dank wel. Dankjewel, Daniel. Sailing home, we're going to be free down below, the lone, the cruising motion to defy the violence of the sea. Fear be fighting the sea a giant wave a rolling higher it's gonna be a cold and rainy night hands on death a rolling giant For a sign of distant life, feeling young and free is strong And the might of the night is pounding back and long we know we always wanna be Aan de, aan de zee en ja. de redders. De redders en, op zee. Uh, er zit hier uh, de vertegenwoordiger van de uh, Ja zeker. Maar even uh, tussendoor jullie zusje, de reddingsbrigade Nederland, viert dit jaar 100 jaar bestaan in Duinrel in Wassenaar. En ik heb een nieuwtje, want daar is ook koning Willem-Alexander bij. Die is beschermer ja, van de redders. Ja, en onze zandvoerder Ernst Brokmeijer is aangezocht om de hele dag rond te rijden in de jeep van Zandvoort. Oh, wat leuk! Dus die is daar vanmorgen in keurig in pak naartoe gegaan. En die ontvangt Willem-Alexander. en rijdt vervolgens de hele dag met hem. Dus die auto moest schoon zijn. Wist hij niet dat? Hij heeft een lintje om. Nee, dat een... mocht niet. Dat nee? mocht niet. Nee? Nee. Hij moest gewoon in zijn reddingspak. Aha. En nou ja, daar mag geen lintje op. Nee. nee, dat is dus, waar. Dus uh, ik heb wel gezegd, je gaat er wel een hand tegen niet vragen. <laughs> dat doet hij niet. Nee. <laughs> maar die is de hele dag daar bezig als privé-chauffeur van Willem-Alexander. Nou, dat, dat was een voor. eer. Dat was een eer. Ja, en die deed er alles van. Ja. Goed, maar we gaan nu naar de, de grote boot. De kamer, Ja. En aan tafel zit... Gilles kok. en uh, die, de schipper. De schipper zit hier, de, ja. Tussendoor ja, ik even. Ben hij is even. Is hoor, even. Ja, echt waar? Zit. Ja. ja. Nou. <laughs> Dankjewel, Pieter. <laughs> uh, uh, beste mensen. Ik uh, voel me gelijk een sidekick. <laughs> <laughs> en terecht ook. Ja. Uh, redders op zee. Hier hebben mensen nodig. Opstappen. Nog steeds, hè? Wij kunnen altijd uh, redders uh, gebruiken. Zeker vrijwilligers uh, uh, tussen de 20 en 50 jaar. Dus ik val af. Nou, wij ja. vallen af, wij vallen af. Ik zie ja jongen eruit, hoor. Ja, dat weet ik. We hebben medische keuring. <lacht> Moet je en toch naar die Ik weet niet of je vr, vrouw vrouw dat wel uh, goed vindt. Uh, jongens, ik begin met de eerste vraag. Dames, ook toegestaan? Uiteraard. Want jullie hebben geen dames op de boot. Op dit moment nee. hebben we een, uh, een dame... Uh, die is uh, drie weken geleden aankomen. Uh, ja de En de die is nu aan het kijken van... hé, hey, is uh, deze hobby iets uh, voor Oh, wat mij? leuk. Leuk. En dat is een Bij de, an Bij de andere kust uh, uh, uh, uh, van uh, KNRM komen daar wel dames voor. Dat is heel wisselend ja, hè? Uh, Erg wisselend. Er zijn nog uh, hele oude reddingsstations waar de schipper zegt. <lacht> ik wil geen vrouwen aan boord. Nee. Maar als er uh, een geschikt is, dan uh, neem ik haar graag mee. Juist. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Oké, okay, dames en nou, heren, leeftijd. En het is wel, denk ik ook keer. leuk, denk ik ook, als een vrouw. Met al die... Ja. Nou, niet koffie zetten. <laughs> toch. Nou, dit, Dat is het zo staat, luk, luk je he? je niet het oude hè? Vroeger was het inderdaad vaak met de uh, uh, kracht. Zeker de roeierenningboten. Dat was gewoon uh, power. Uh, ja. uh, het waren gewoon nou, beren van kerels, zeg maar. Waar ik nog steeds onzacht voor heb. Soms zeg ik wel eens van, als wij de branding doorvaren. van, Denk nou eens naar, nou, hoe is het... 100 jaar geleden deden Ja, dat. Ja, ja, ja. Echt, uh, dan moet je gewoon een beetje vooraf hebben. Maar tegenwoordig is techniek, uh, teamgeest, uh, uh, samenwerken. En daar zijn vrouwen uitermate toe uh, geschikt. Zeker weten. Maar, dames en heren, zijn welkom. Leeftijd, nogmaals? Ik uh, denk tussen de 20 en 50 ja. jaar. Dat heeft te maken dat je tot en met 55 mag je varen op de reddingboot. Maar binnen station zijn natuurlijk ook andere hulpverleningstaken. Zoals de truc redder aan de wal en helper aan de wal. Maar met name zoek je nu mensen voor op de boot. Ja, dat zou een welkome aanvulling zijn. Ook gezien het feit dat je nu een beperkt aantal. Uh, wonend en werkend op het dorp hebben. Met nou, name overdag uh, is het nog wel eens. Uh, we hebben nu nog wel genoeg, maar uh, het zou wel fijn zijn tot die mensen die werken. Je moet uh, echt hier wonen, hè? Voor, uh, nou, dat of toch nog het, nee? Maar meer overdag beschikbaar zijn. En ondertussen wel je oefeningen meepakken. Ook uh, uh, vanochtend zijn we om uh, kwart voor acht begonnen. Ja. En we gaan door tot een uur of twaalf. Ja. Dan moet je ook meedoen. Ja. Maar ja. eigenlijk wil je binnen tien minuten met die boot in het water liggen. Niet willen, dat moeten we zelfs. Uh, Kijk, dat bedoel ik. <laughs> dus dan, dan is het wel wenselijk dat je hier in de buurt woont, werkt. Ja, ja dat je daar snel bent. Met name inderdaad. voor door de gebeurt, week ja. kan ja. je ook uh, werken. Als je fulltime werkt, dan uh, ben je ook een... Uh, en je mag weg van je baas natuurlijk. Ja, ja ook en, dat. En het gezin vindt het prima dat je redder uh, wordt als je een uh, ja. gezin hebt. Dat is wel uh, belangrijk. Dan ja. nou gaat het niet zo makkelijk van je, je komt uh, bij een van jullie twee uh, kom je terecht. Want bij jou kan je al inlichtingen krijgen. Je gaat gewoon e-mailen uh, apenstaartje .nl. Of je bent Jan Willem op 06 2000 3427. Ik zal het zo nog een keer herhalen. En hij heeft altijd zijn mobiel bij zich, dus je kan gewoon bellen 06 nog 2000 bereiken, 3427. Uh, Hij kan alle inlichtingen geven, trouwens Gilles ook, als secretaris. Uh, maar dan nou zeg ik, ik ben wel geïnteresseerd, maar dan kan je niet meteen die boot op. Nee, we gaan ook uh, even kijken wat voor uh, vlees hebben we in de Kuip. Uh, pas je binnen het team... Uh, de, want uh, uh, met slecht weer hebben uh, maar vier stoeltjes. Ja. En je moet wel met, uh, met de kunnen uh, samenwerken. Ja. Dan, uh, uh, dat is wel belangrijk. ja. Oké, okay, pas. Maar dan moet je een studie volgen. Dan uh, twee à drie jaar uh, volg je een uh, interne studie. Je moet je EHBO onder andere. Ik kan ook eventueel bij je dochter Pieter uh, halen. Ja, ja. uh, uh, Mark om B, certificaat om de Marifoon te kunnen bedienen. Uh -huh. uh, uh, vaarbewijs 2. Uh, je doet mee met alle oefeningen. Ja. En dan uh, heb je zeg maar, een soort testweek uh, in Schotland ja. je... voor de kiezer. Ja, nou, dat is onderwater. heftig, hè? Onder water ook. Ja. Ja. Nou, tussentijds ben je ook nog onder water geweest. Dan heb je een uh, helikopter-escape training. Oh ja, dat was een paar weken terug was dat. Hij uh, heeft ja. deels te maken van uh, die rennenboot kan eventueel omslaan en dan moet je weten hoe je jezelf kan redden. Laat okay. staan tot je uh, je teamgenoten moet kunnen redden. Je blijft er wel lachen. Nou, hij lacht, zoveel, hij lacht altijd. Die boot geeft zoveel <laughs> vertrouwen. Uh, een uh, uh, paar jaar geleden in de storm uh, zijn we op onze zijkant uh, beland en die boot stond uh, even vol water, maar binnen twee seconden was hij weer leeg. Hij komt altijd weer, weer terug? Ja. Door, uh, dus hij kan door door niet het, omslaan? Door de nou. uh, gewichtsverdeling en de, de luchttube, zeg maar, komt hij weer recht okay. uh, overeind. Okay. En dat gaf zoveel vertrouwen. En dat, uh, is wel belangrijk om een keer mee te maken, dat je weet wat er kan gebeuren. Het is niet een hobby, het is echt een beroep. Het is een uh, vrijwillig beroep, ja. ja. <laughs> en uh, je moet er inderdaad uh, zelf achter staan en je gezin moet er achter staan. Ja. Want als jij een partner hebt en die uh, vindt het niet fijn als jij elke keer naar zee gaat en de, uh, of uh, uh, dat je weg wordt geroepen tijdens, uh, tijdens het avondeten of uh, ja. de kinderen ja. instoppen. Ja. Dat, uh, dat gaat nou, gebeuren, ja. Iedereen kan het zeggen, maar ik heb grote respect voor jullie. Nou, ik heb ja. soms meer respect voor onze partners. Ja, ja, is ja ook de Die de moeten we toch allemaal... Ja, dat is, ook de ja, ja, nee, dat is ook En zo. de kinderen. En, en de kinderen, De ja. kinderen weten als uh, mijn piepen gaat uh, tot ik, uh, ineens, uh, <laughs> dat ik ineens in de vliegende vaart uh, Papa uh, moet weer. <laughs> ben daar heb ik uh, <laughs> ja. ook uh, enorm respect voor. Ja. Wat was er nu met de storm? Hebben jullie, zijn jullie toen uitgevaren? Hebben jullie moeten uitvaren? Of? Nee, we hebben niet. Uh, oh, gelukkig. Uh, het ja. valt hier relatief. Ja? Uh, als het stormachtig is, dan kijken de mensen wel uit. Uh, in vergelijking met uh, het IJsselmeer, waar mm -hmm. uh, nog steeds uh, tijdens de storm ook nog uh, bootjes zijn geholpen. Dan denk ik van, nou, kijk even iets meer uh, wat de voorspellingen uh, weer gaan geven. Hoe is dit jaar geweest? Het is een, zijn jullie een paar keer uitgerukt? We zijn uh, diverse nee. keren uitgerukt, uh, uh, uh, kaiters ja. uh, uh, komt daar uh, voor, uh, katamarans, uh, een aantal keren een uh, zeiljacht met uh, motorproblemen, uh, dus het uh, is heel wisselend en, en uh, je... vermiste ja. kinderen. Ja. Ja. En dan moet je gaan slepen naar Haarmuiden? Ja, ja. ja. en dat uh, met, moet zo je... iemand dat nou betalen, want jullie gaan niet voor niets er naartoe slepen naar muiden. De KNRM doet sinds 1824 kosteloos helpen. En wij kunnen het kosteloos doen doordat wij donateurs hebben. En wij proberen alleen de persoon donateur te maken zodat hij ons werk kan betalen. Maar als jij als miljonair met zijn grootjacht hier gesleept moet worden naar Aamuiden... dan mag je toch op zijn minst verwachten dat, dat ze iets betalen voor de kosten. Nou, de meeste mensen zijn er wel toe bereid... Maar we zullen het niet uh, verplichten voordat wij je hulp uh, aanbieden. Je vraagt het wel. Nou, we zullen zeggen, bent u donateur. En uh, uh, de meeste mensen die uh, geholpen zijn, die vinden het uh, uh, uh, zo prachtig. Die worden, no worden donateur. Ja, of ja. die geven een ja. gift. En, uh, ja. dat, uh, dat is mooi. Ja. Ja, dat... Maar giften zijn nog altijd welkom. Zeker als zon wordt. Nou, niet ja. alleen naar Zandvoort, de 47 reddingsstations en organisaties. Uh, Aardig van je, maar je hebt een nieuwe loods en je hebt altijd geld nodig. Hier. <laughs> uh, het is. Uh, oh, oh, alleen maar een tegeltje. <laughs> ja, nou, ja. Nou ja uh, reddingswerken geld, uh, ja. En, uh, ook, uh, geld, ja. kost geld. En ook overledingspakken kost geld. En bootonderhoud kost geld. En hij uh, vaart niet op water, dus nee. maar op diesel. Dus dat, maar kost ook dat is ook allemaal goed. Ik ga even naar Gilles toe, want uh, we hebben nu steeds uh, Jan Willem gehoord. Ja, hij is ademloos. Niks natuurlijk. Ja, ja, ja. En Gilles, die kan het net zo goed vertellen hoor. Gillis, jan willemse op zijn telefoon die gaat uh, continu roodgloeiend. Die van jou niet, dat is nu 06 460. 4, 6, 0, 2, 6. 6, 6, ja. En dan krijg je Gilles Kok aan de telefoon en die deed alles als secretaris van de KNRM en die kon alles vertellen wat er gebeurt. Als eerste geef ik dan het nummer van Jan Willem. Dat is 06 00 3427 Gaan verder uh, het? Maakt in dit geval inderdaad weinig uit uh, als ze maar bellen. Dat is ja. belangrijk ja. en uh, we kunnen inderdaad uh, genoeg uh, vrijwilligers gebruiken. Jan Willem noemde al de opstappers uh, daarnaast hebben we ook de truc actief en daar kunnen we ook uh, wel wat opstappers uh, of uh, wat uh, vrijwilligers gebruiken. Uh, we hebben een selecte groep, een hele hechte groep hebben we, maar je ziet ook dat er een soort natuurlijk verloop gaat ontstaan de komende jaren. Dus we zijn vooruit aan het denken, dan moet je ook uh, ja. Oké. En dan, uh, dan heb je uh, opvolging nodig en uh, er zit wel natuurlijk genoeg uh, gradaties in de. Leeftijd, maar nou ja, we, we zien er graag nog een paar mensen bij, en uh, uh, zowel voor de boot als voor de truck. Het zijn twee andere competenties eigenlijk. Dus uh, uh, de, als mensen zeggen ja, die boot vind ik leuk, maar ook wel weer heftig, en, en andersom. Uh, dus uh, uh, schroom niet, kom gewoon een keer langs bel op en, uh, en proef het zelf. Ja. Uh, je staat niet gelijk vanaf dag een vast uh, op de vrijwilligerslijst. Je bent eerst gewoon welkom. Introductie, een beetje en, uh, de sfeer proeven en zo. En draai een paar keer mee op een oefenavond. Kijk ja. gewoon mee. Ja. En, uh, en gaandeweg gaan we eens echt serieus om tafel zitten. Van, uh, wat vind je ervan? En past het bij je? En uh, hebben wij het gevoel dat, dat, dat je er dat ook je een een een bij ons past? past ja. Ja. Uh, we zijn echt niet kritisch daarin, maar het is wel belangrijk dat, uh, dat er een soort. Je moet op elkaar kan kunnen staan, uh, vertrouwen. He, daarom. Ook het is en, niet ja. zomaar een, uh, een sportclub waar je lid bent. Nee. Het is wel, je bent wel mensen aan het redden. Dus ja, het is wel heel serieus waar we mee bezig zijn. Dus dat is wel belangrijk. Mensen die durven niet zomaar te bellen, kunnen ze ook maandagavond naar jullie avond toe want jullie zitten elke maandagavond uh, daar te werken. Toorbekerstraat. Uh, naast het Casino uh, is ons boothuis. Ja. En daar zijn we elke maandagavond uh, vanaf een uur van half acht. Uh, nou, zeg is mee tot een uur van dus half. Ik hier. Gaan we al maandagavond gewoon we Loop gewoon langs. binnen. Er is altijd iemand die je aanspreekt. En uh, we, we, iedereen vertelt heel graag over wat hij doet. Dus dat is hartstikke leuk om te horen. Mm -hmm. En uh, je kan ook weer stilletjes verdwijnen als je denkt, nou, sorry, maar dit is het niet. <laughs> Geen probleem. Maar uh, ik denk dat veel mensen onder indruk raken van uh, wat ze zien en horen. En dat ze dan graag meer willen weten. Dus uh, kom gerust. Dus dat beste advies. Gewoon maandagavond er even langs gaan, ja, een koffie ja. halen, ja. kijken, even kijken ja. en je ja. laten voorlichten. Exact. Ja? Nou, ja. ja, dat heb ik mijn best weer gedaan. Zeker, ik heb heel Pieter. netjes gezegd, Pieter. <laughs> Komen jullie wel vertellen hoeveel mensen jullie erbij hebben straks? Graag, graag. Ja. Kan jij dat nummer nog even herhalen? Okay. Welk nummer van... van dat uh... maakt niet uit. Nou, dan begin ik eerst met Jan Willem van der Bout, de schipper. En hij ziet er zo rustig bij, hè? 06-20-00-34- 2, en uh, u kunt naar Gibbers bellen, de secretaris. 06 460 460 26. Dat is een mooi nummer trouwens. Ja, dat heeft hij gekost. He? Ja, dus mensen hebben het in één keer in hun hoofd zitten, dus bel. Ja, heel slim van je. <laughs> Ik zal ze gelijk bij aanzetten. Gewoon naar het uh, boothuis in de, de Torbekstraat, ja. naast Casino. En mocht de grote deur dicht zijn, links aan de zijkant hebben we een kleine deur met een bel tussen. Oh, de vuur, wat de mooi. Ja, aan de ja, vuurbootstraat. Ja. Ja. Nou, iemand die geïnteresseerd is, komt altijd binnen. Tuurlijk. Absoluut. Ja. Die laten we graag binnen. Ja. Fijn dat jullie de waarden. Leuk. Nou, bedankt ja. voor de aandacht. Ja. Dank je wel. Succes zo weer uh, met de boot. beetje bij de microfoon. Ik en een aantal zonvoorten zullen zeggen... Onno van Dijk. Ja, Onno van Dijk. Woonachtig aan de Oosterparkstraat 44. En elke laatste zondagmiddag van de maand... ...om 4 uur... Dan is het huis vol met muziek en met gedichten en met andere zaken. We hebben nog geen dans gehad, maar dat komt, dat een komt nog Dat komt nog misschien oh, wel. Ik, ik, ben, ja. ik, ben, ik ben geweest bij, bij een van die muziekuitvoeringen. Zoveel ruimte heb je ook weer niet om daar te gaan dansen. Heb je geen tuin waar, dan, waar je mee. Ja. Uh, er is ook een tuin bij, maar dan uh, <laughs> krijg je weer last van de buren. Ja, dat kun je niet hebben. Ik, ik ben er geweest, ik heb genoten. Allereerst, Dankjewel, de, Pieter. De, de kamer die staat helemaal vol met. Stoelen, banken, klapstoelen als het nodig is, als het verschrikkelijk druk is. Kussens. Kussens, je kan op Kijk. de grond gaan zitten. <laughs> en onder de staat er als gastheer en iedereen die krijgt een kop koffie of thee. En er is een pauze en uh, krijgt iedereen een glas wijn. Maar er staat wel een collectebus op de trap en daar is iedereen vrij om iets in te gooien als hij genoten heeft. Ook als hij niet nou, genoten heeft, mooi. gooi wat hij ja. in de collecte doet. Toegang is gratis en dat doe je elke maand. Elke maand, uh, alleen dit, uh, in de zomer zijn we twee maanden, dus juli en augustus, dan uh, is het uh, niet te doen. En dit jaar valt het heel raar in december, Dat is, is op oudejaarsdag, dus uh, ja, dat, <laughs> dat, dat, dat doen niet. we dan ook nee, niet. Nee. Maar nu heb je, uh, de, de, de 24 september, heb je hier een uitvoering. Dat is dat de eerste, zo, hè? Dat is de eerste. over een week, ja. Ja. Ja. Ja. ja. En wat ga je daar doen? Nou, het is leuk. We hebben voor het eerst een, een badgast die wat komt doen. Een oh. Duitser die uh, al meerdere keren bij ons uh, op de muziekmiddagen geweest is. En Martin Weber. En die wil uh, graag komen optreden. Dus wij zijn ook benieuwd wat hij uh, wat komt doen. Dat weet je nog niet. Uh, ik nee. denk dat het richting de Beatles gaat. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar. Maar verder weten we het niet. Het is, oh, het is een grote verrassing. De keer dat ik er bij je was, was daar ook zo'n verrassing. Er werd een gedicht voorgelezen. En iemand stond op uit het publiek en die zei ja, maar het gaat zo en zo en zo. En die begon spontaan daar allemaal gedichten voor te lezen. Helemaal spontaan. Iemand gewoon uit het publiek. Ja, geweldig. Maar dat, maar dat soort dingen is natuurlijk leuk. Het, uh, het is uh, tenslotte een open podium. Meestal treden er leerlingen van mij op en leerlingen van Wouter Ager. Die is ja. gitaarleeraar en Wouter Ager is mijn gitarist. Dus daar uh, treed ik al 35 jaar mee op. Uh, Alleen op... jij moet niet zwaaien als je gaat zingen. Want die kroonluchten die had je bijna te pakken. <laughs> ik, uh, <laughs> ik, ik ben nogal bewegelijk. Ja. En we hebben natuurlijk ook iedere maand hebben, uh, Alvin uh, Bubarak als dichter. Die zit maar, nu naast je. Die zit nu naast je. Maar die heeft geen, geen gedicht bij zich, want hij was niet voorbereid. En ik zei maar hij hebt niets uit je, doe je hoofd? Doe iets over, ja. over zee, zand, ja. Ja. wind. Ja. Dat gaat niet zo nee, makkelijk. Nee, nee, nee, Nou, dat komt de volgende keer. Of je moet gewoon uh, op uh, 24 september naar de Brede Rode Staten. Oosterpark staat 44 ja. komen. Oosterpark staat 44. daar nou, praten we steeds over dichten, maar jij bent ook zangpedagoog, uh, leraar. Ja. En de vorige keer had je ook uh, dames, een dame uit Volendam. Die even optrad en. Ja, waanzinnige stemmen. Maar ja, al die volle dammers hebben goede stemmen. Ja. Maar die zong daar eventjes, niet uit. Zij is geweldig, ja. Ze heeft al een jaar of vijf les bij mij. En ze wordt, ja, ze wordt steeds beter, laat ik het zo zeggen. Sylvia maar, Smit. Ja, maar dat betekent dat je dus ook al gevestigde zangers en zangeressen. nog steeds les geeft? Ik geef heel veel beroepsmensen. Ik had van de week had ik een uh, zangles uit New York. Die komt als ze in Europa is, komt ze altijd even lessen. En uh, dat was natuurlijk ontzettend leuk. V. Victor. Uh, die treedt heel vaak op in het Bimhuis. En, en wat maar, voor wat, wat is het dan een opfrisser die zij van jou willen. Ja, ja. Ja. Ja. Ze heeft vroeger les bij mij gehad. Ja. En uh, ze komt dus als ze in Europa is, ze, is, uh, ze zingt free jazz. Mm -hmm. Ze schrijft ook zelf veel nummers. En uh, ja. Er, uh, dan komen ze toch weer even kijken van, uh, wat kan hem wat kan nog verbeteren? Ja, En dan wat is leuk? het vrijwel altijd de adem. Ah. Maar het is niet alleen zang dat jij doseert, maar ook presentatietechnieken en een goede articulatie ja, van stem, alles. Ja, stem, Ja. Ja, ik uh, heb zowel de toneelschool gedaan als conservatorium. Ja. Dus ik heb als acteur gewerkt en als zanger. ja. ja. En als komiek. Ja, ook nog. Ja, en ik kan de luisteraars verzekeren. Want ik ken Onno, elke zondag zit hij in de kerk. En, en ik zie steeds meer mensen rondom Onno gaan zitten. Want hij heeft een stem. De organist die, die hoor je af en toe niet, maar Onno wel. En al Met die mensen, bij zingen bedoel je? Ja, en al die mensen omheen die zitten mee te genieten. En ze gaan steeds harder zingen, want ze <laughs> willen Onno bijhouden. Ja, ik heb vroeger bij de opera gewerkt, bij de ah, kleine opera ja. stichting. Je hebt ja. geen microfoon nodig? Nee. nee. Nee, maar mijn opleiding is eigenlijk barokzanger. Ik ben opgeleid bij de Bachvereniging. Want mijn oom was daar dirigent, dokter Anton van der Horst. En van mijn twaalfde tot mijn achttiende ben ik daar opgeleid. En daarna ben ik zang gaan studeren. Ja, en, zo. en jouw kennis draag je weer over? Dat draag andere. ik weer over, ja. ja. Is er veel talent al eh, nou hier in de, de regio? Op zanggebied, op presentatietechniek, uh, op gedichten? Ja. Uh, en ik zeg, uh, ik vind altijd dat mensen het gewoon moeten proberen. Daarom hebben wij ook dit, dit podium. Dan kan iedereen kan gewoon... Uh, ...proberen of hij het leuk vindt. Want uh, je kunt wel in je hoofd hebben... ...ik wil beroemd worden... ...maar voor het publiek staan, dat moet je leren. Ja. Ja. En daarom zijn dit soort uh, gelegenheden eigenlijk... Van, ...van levensbelang voor jonge zangers, jonge acteurs. Want we hadden ook niet, niet zo lang geleden... ...iemand die deed een, uh, uh, een gedicht van Willem Elschot. Ja. En, uh, nou, dat... Uh, ja, dus je, het is gewoon een, een soort opleiding voor, om, te, om uit te vogelen of je het leuk vindt. Doe jij ik, ook? Ik... Ja, maar dan vraag ik ja. even. Wij, als, wij zijn dan ook presentatoren ja. van de Zandvoortse Radio. Zou jij daar ook uh, les aan kunnen geven? Of, luister je naar onze programma's? Vind je dat het goed gaat door onze... Nou, nou ja, dat... dat... Dat zal ik u privé mededelen. Maar ik, maar... Uh, ik heb zelf ook ondergeroepen bij de concerten ja. vroeger. Daar kregen we dan ook les in. En uh, ja, ik, uh, ik heb advocaten, predikanten. Ik doe de, de priesters in, uh, in Amsterdam, geef ik les. Dus... Uh, maar redenaars, ja, die kunnen altijd wel een steuntje in de rug gebruiken. Ik weet dat in Zandvoort in de, de, de kerk heb je een heleboel mensen gecoacht in presentatie ouderlingen als je iedereen, iemand welkom moeten heten. Ja, dat soort dingen. Dat, de, moeten... de, uh, dat is... Uh, uh, dat is gewoon heel, heel belangrijk dat je, dat je weet uh, wat de bedoeling is wat je doet. En heel veel mensen uh, zitten dan toch te veel met hun hoofd in de papieren. En dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Nee. En verkeerde ademhaling. En verkeerde ademhaling. Ja, ja. Maar het kan ook zijn dat mensen uit een uh, gebied komen, uh, bijvoorbeeld slecht Nederlands spreken. Ja, dan moet dat ook bijgeschaafd worden. Je hebt het druk? Ik heb het druk, ja. Ik, uh, die Amsterdamse priester zit een Tamiel bij. Daar zit iemand bij. Uh, een Amerikaan zit erbij. Daar zit iemand uit Timor. Een uh, Zuid-Afrikaan, een Surinaamse. En uh, die moet je dus allemaal toch zover brengen dat ze. Uh, verstaanbaar en, en uh, want uh, ja in die parochies in uh, uh, in de kerk uh, dat zijn meestal oude mensen dus ik ik vertel ook dat ze goed moeten articuleren zodat er ook lip want uh, wordt ook uh, lip gelezen ja ja ja dat is heel belangrijk, inderdaad. Ja, dus je ja. moet aan de mond kunnen zien ja, wat, welzicht, je zegt. Ja. wat er gezegd ja, wordt. Ja, ja. Nu moet ik even weer terug naar de zondagmiddag, 24 september. Eh, nogmaals, als mensen bij jou binnenkomen, dat overkwam mij. Ik heb eigenlijk het eerste nummer helemaal niet gehoord, gezien. En ik heb alleen maar naar de inrichting van jouw kamer gekeken. Elk vierkante centimeter is bebord. Daar hangt een bordje. Wat heb jij in verzameling? Ja, ja, uh, ja, het begon uh, bij mijn grootouders, die verzabelden antiek Delfts uh, aardewerk. En, uh, ja, dat nou heb je ja, doorgezet? Ja, dat heb ik doorgezet. <laughs> maar elke vierkante centimeter, je ja, kijkt ja. je ogen uit. Leuk. Dus na een kwartier dacht ik, ja, nu moet ik even op de muziek gaan letten. De mensen kunnen ook een rondleiding krijgen als ze willen. <laughs> het, het is, is ongelooflijk. Je bent van alle markten thuis. Uh, <laughs> <Ja>. oh <no. laughs> het is echt ongelooflijk. Uh, belangrijk is natuurlijk uh, je goede gezondheid. Je gezondheid dat staat op punt 1 op dit moment. Ja, ja ik uh, ben ziek en uh, ik word in uh, oktober geopereerd. Uh, en daarna hopen we dus... Uh, ja, uh, ik, ik heb het uh, tot nog toe zo weten te redden dat ik niemand heb hoeven afzeggen. Dus ik heb eigenlijk al het werk gewoon tussendoor kunnen doen. En dat blijf je ook dat doen. En dat blijf dat ik is ook is doen. Goed, ja. Ik denk dat ik tot mijn laatste snik, net als uh, Johan Heesters. Nou, dat is nog ja, een paar jaar. Ja. Hoor. Die is ook honderd. vier jaar. En die trad, die trad <clears throat> in zijn laatste jaar nog op. Ja. Nou, dat ben ik dus ook van plan. Oké, okay. nou dat ben is een niet heel goed tevoren. Uh, <laughs> uh, uh, te ja, pensioen vind ik zoiets uh, zo raar. Want ik, ik doe alles wat ik doe, doe, doe ik graag. Ik eet graag, ik slaap graag. Ik, ik zing graag. Ik declameer graag. Ik je geniet. Je graag. geniet uh, ik, ja. ik doe eigenlijk alles uh, met genoeg. Zo kom je ook over als levensgenieter. Nou, ja. <laughs> dat ja, is belangrijk ook. Ja. Ja. Ja. En wat je doet, doe je met hart en ziel. En ik kan zien van de buitenkant, je doet het hartstikke goed. Dank je wel. Dus, Dames en heren, 24 september zondagmiddag om 4 uur ga naar de Oosterparkstraat 44, toegang gratis. Ik zeg erbij, een gift in de collectebus op de trap wordt hier op prijs gesteld. Dat zal hij nooit zeggen, maar dat zeg ik. U wordt ontvangen met koffie en een glaasje wijn in de pauze, allemaal gratis. Uh, dit is een man die uniek is en hij komt Absoluut. met unieke eh, mensen, talenten naar Zandvoort steeds. En het is echt genieten. Zeer breed cultuur. Mag ik het zo zeggen? Dat mag je zo zeggen, ja. Dan zie ik jou morgen weer in de kerk. Oké. Okay. <laughs> Dank je voor je komst. Een hele prettige dag nog. Dank je wel, Onno. Ja, Leuk dat je bent gekomen. Dank je wel. En jij ja. ook. See mm you. -hmm. en in de op straks weer Maar nu eerst het NOS-nieuws van.